Van Kamp met het Ruim 60% van de Ieren heeft voor het homohuwelijk gestemd. Inmiddels zijn de stemmen van 40 van de 43 districten geteld. De Ieren konden zich in een referendum uitspreken over de vraag of het huwelijk opengesteld moet worden voor mensen van hetzelfde geslacht. 60% van de Ieren is naar de stembus gegaan. Een groot deel van de middag vierde het jaarkamp al feest. De tegenstanders gaven in de loop van de middag hun verlies al toe. De aartsbisschop van Ierland sprak van een wake-up call. De Rooms-Katholieke kerk adviseerde tegen het homohuwelijk te stemmen.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 Rotterdam staat tien dagen lang in het teken van de opera... tijdens de jubileumeditie van de operadagen. Het is de tiende keer dat het evenement wordt georganiseerd. De stad zelf vormt het podium. Van het stationsplein tot huiskamers tot het dak van een warehuis. De voorstellingen zijn overal te vinden. Rotterdam heeft geen eigen operahuis. Volgens de artistiek leider van het festival is dat ook niet nodig. De stad heeft meer aan het investeren in talent dan in bakstenen, vindt hij.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 CFM in 2015 al 25 jaar. Live. En met nu de Euro Breakdown. Dear future.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 Het shit be wrecked. Hun een single van het album, Dat vinden we deze week op de 12. plek in de nieuwe breakdown hier op ZFM uh, Zandvoort. En van 12 gaan we snel naar nummer 10. naar de zuidenbuurvrouw, naar België, naar Stella Sue, met haar prachtige nieuwe single Reason. Ondertussen alweer 8 weken in de lijst, deze week is op 10. Stella Sue. Reason, look at you. Telassou zijn we begonnen aan de top 10 van deze week. Week 21 alweer van dit jaar 2015. Want Soe staat natuurlijk op de tiende plek met haar single Reason. Ja. Ik ben hier weer een kleine resume verschuldig. Ja, nu, oh ja, nu al. Want hoor dat we de rest van de top 10 ten gehoor gaan brengen bij jou thuis... dan zal ik even doornemen met de nummers die ik wel en niet heb gedraaid... Op nummer 18 hadden we dus een fiets hier met de Knights. De snelste daler van deze week van de zesde plek naar de 8e, uh, 18e plek. Liefste 12 plaatsen is dat. Op nummer 17 die Allen samen met Ed Sheeran all about het één plekje gestegen in hun negende week. Zeven weken staan ze, staat ze erin Megan Trainor, trainer, Dear Future Husband. van 17 naar 16 gegaan. Rihanna dan met uh, American Oxygen van 1915 in haar uh, vierde week. Martin Garrick samen met Asher Dumbledore Town vinden we op de 14e plek. 13e plek is voor iemand die drie plaatsen gezaald is. Oost de nummer 1 heeft gezien. Maar nu dus uh, na 13 weken lang op de 13e plek staat. En dan heb ik het over David Rueda samen met Emily Sende. What I Did For Love. 12 in handen van uh, Florence in de machine. Shift direct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 The pain of losing someone broken chains don't even look back at this wasted moments' time. Yeah, too anybody used to be. It's so blame. You shoot the tree, we watch fall. As if to see stop the game. Yeah, taste it, the pain of losing someone broken chains don't even look back at this wasted moments' time. Yeah, too anybody used to be. It's so not to blame. You Shoot the tree, to watch the call, as you can see, you start the game. Welkom back, heeft flinkbanden deze single gemaakt, deze hit. Revang, restart again. Deze week vinden we hier op de zesde plek hier in de Euro Breakdown. Vorige week nog op de twaalfde. Star FM Nee, 8. 8. nee, nee. nee 106.9 zit je op, op dit moment op de CFM. Het is weer vrijdag, de is weer oh. De enige hechte, alle Ja nou, daar zijn we nou mee bezig.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 People and AO, Time of Our Lives vinden we op 33. En uh, Eva Siemens met Policeman op 32 dan. Riddles van Kensington vinden we op de 31ste plek. Op de 29ste is een uh, nieuwe binnenkomer: um, Ain't nobody loves me better. Felix uh, Sean samen met uh, Jasmine Thompson. Een mooie nieuwe binnenkomen van hun dus. Um, de volgende plaat in de Nederlandse top 40 staat op nummer 28. En heb ik het over Mark Branson samen met Bruno Mars, Abtaan Funk, Headlights, we hoorden hem net. Robin Schultz samen met Aalsi vinden we in de Nederlandse top 40 op 27. Listen B, Save Me op 25. Let It Go, James Bay nieuw binnen op 24. En Ariane Grande staat er ook in met One Last Time.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 ...en staat op dit moment genoteerd in de top 10 daar. De verkoopaantallen in het buurland van China zijn echter dusdanig laag... ...dat zij er eigenlijk niet heel rijk van zouden worden. En in de Nederlandse top 40 kwam Walker Long begin dit jaar niet verder dan de 35ste plek. En ik heb hem eigenlijk helemaal nog niet gezien in de Euro Breakdown... ...maar ja, je weet het niet, misschien komt er nog... Uh,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 Na vier weken lang in de lijst te pas geslaagd al op nummer 1 staat. Maar dit is ook uh, prachtig gemaakt. Drie weken pas in de lijst. En nu al op nummer drie heb ik het over uh, Lars Money Lewis. Beeld, beeld, beeld.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 We've come a long way from where we began.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 my friend